9 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Duitsland heeft een aantal Turkse militairen politiek asiel verleend. Dat meldde Duitse media. Na de mislukte staatsgreep van vorig jaar... zouden ruim 400 Turkse militairen, diplomaten en rechters... in Duitsland asiel hebben aangevraagd. Na het referendum waarmee president Erdogan... vorige maand zijn macht wist te vergroten... werd een deel van die asielverzoeken volgens de Duitse media gehonoreerd. Hoeveel precies is onduidelijk. Het besluit kan de gespannen relatie tussen Duitsland en Turkije... nog verder onder druk zetten. Turkije wil de militairen, diplomaten en rechters vervolgen... omdat ze lid zouden zijn van de Gülen-beweging. Bij een ruzie in huizen is vanmiddag een meisje neergestoken. Ze is naar het ziekenhuis gebracht. Het is onduidelijk hoe ze eraan toe is... Het meisje van een jaar of 15 kreeg bij een winkelcentrum... ruzie met een aantal leeftijdsgenoten. Een van hen stak haar met een mes in de rug, meldt de regionale omroep NH. De politie heeft na een korte zoekactie drie meiden van 15 en 16 opgepakt... onder wie het meisje dat gestoken zou hebben. In een museum in de Duitse stad Karlsruhe wordt een kostbaar diadeem vermist. Het kroontje verdween uit een vitrine die onbeschadigd is. Vermoedelijk hadden de daders een sleutel. Het diadeem met 367 briljanten is ongeveer 1,2 miljoen euro waard. Oud-president Bill Clinton werkt samen met auteur James Patterson aan een thriller. Het boek moet volgend jaar juni uitkomen en heet The President is Missing. Het wordt door de uitgevers aangeprezen als een uniek mengsel van intrige en spanning... in de hoogste kringen van de macht, met details die alleen een president kan weten... Clinton verkocht eerder al miljoenen exemplaren van zijn autobiografie... maar dit wordt zijn eerste fictieboek. Patterson heeft al tal van thrillers op zijn naam staan. Hij verkocht wereldwijd 270 miljoen boeken. Het weer, het wordt een heldere en koude nacht... met op veel plaatsen voorstaande grond. Morgen zonnig, maar smiddags in het noorden meer bewolking. Het wordt 10 tot 14 graden. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand bij de ANWB. Er staan op dit moment...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 Een hele goede avond al te samen. Je luistert naar CFM en wel naar CFM Cinema. Het programma met de beste, de meest romantische, de meest ontroerende filmmuziek in de hele ether. Samenstelling en presentatie, Alko B. Alweer een week voorbij, de tijd vliegt, zullen we maar zeggen. Uh, ja, we hebben een paar aardige soundtracks uh, uh, op de rol staan. Moet ik even op het lijstje kijken. En uh, dat is uh, City of Angels, een mooie soundtrack is dat. We hebben Betty Blue, een nog fraaiere soundtrack. Inglorious Glorious Bastards, die is van de week op televisie geweest. Uh, Saving Private Benjamin, dat zijn de films die het eerste uur aan bod komen. Een beetje hoog, Gabriel Jared Galte, maar dat is de moeite waard. En natuurlijk beginnen we met de hit van de maand. En dat is een hele fraaie deze maand. Dat is Dirty Rain, het verhaal van Andrew uh, Combs over smerige regen. Over de toekomst waarin kinderen in vieze regen moeten spelen. Ja, een angstaanjagend beeld schetst hij in zijn uh, sombere lied. We to hold. flat and static paved in progress name but what will all our little children say when the only place to play Op dit nummertje Dirty Rain. Eh, prachtige muziek. Een eh, beetje angstaanjagend. Eh, toekomstbeeld. Maar eh, klimaat is natuurlijk wel belangrijk. Hè? Ook bij het politiek overleg. De formatie. Die trouwens eh, al vorm begint te krijgen. Ik hoorde fluisteren. dat Alexander Pechtold bijvoorbeeld. minister van het Onderwijs. zou kunnen worden. En Melanie Schultz, Schultz wordt genoemd als de nieuwe directeur van Schiphol. Ja, of het waar is, weet je natuurlijk nooit. De vorige directeur die uit het ministerie kwam van de KLM... Camille Erlings was voor de KLM niet echt een succes. Maar wie weet, wie weet. Maar goed, daar gaat het niet om in dit programma. Dit is we hoeven geen politieke analyse te geven. Het draait hier om film. En dan komen we meteen terecht bij een prachtige soundtrack... de soundtrack van de film City of Angels... Ik begin met een nummertje van, eens even kijken... Oh, Bono, City of Angels. Nobody else here, baby. No one here to blame. No one see point the finger. It's just you and me and the rain. It's the black leading the blonde. It's the stuff. It's the stuff of country songs. If God will send his angels, and if God will send us sign. And if God will send his angels who everything City of Angels, een film uit volgens mij 1987, nee 1998 zelfs, maar het is een remake van een Duitse film Der Himmel über Berlin, 1987. Het gaat in het speeltverhaal, in Los Angeles wordt hartchirurge Maggie Rice geconfronteerd met een engel genaamd Z, die een van de vele engelen is die mensen begeleiden naar een volgend leven en die de mensheid niet kan waarnemen. De gevleugelde dienaar komt voor een van haar patiënten. Een man, maar tijdens het wachten in de operatiekamer... ziet Seth hoeveel inspanning chirurgen Maggie Rice geeft aan de man... die vecht voor zijn leven. En daarvoor heeft Seth heel veel bewondering. Maar de man staat vervolgens rustig aangenaam bij Seth... wachtend voor de volgende reis. Seth ziet later dat Maggie er nog steeds moeilijk mee heeft... en zichzelf van alles verwijt. Seth probeert haar te troosten. En dit is voor Seth het begin van een vriendschap met haar... die zich ontwikkelt... In meer dan alleen vriendschap. Aardig verhaaltje. Romantische film. Mooie muziek. Onder andere deze van YouTube. Uh, 2 uh, En daar staat nog meer mooie muziek op. En daar gaan we nog wat van draaien. Uh, wat daar ook op staat. Dat is, is even kijken. Deze is ook aardig. De uh, Go-Go Dolls. Iris.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 Don't want Luister naar CFM Cinema. En dit is de soundtrack City of Angels. En dit waren de Go-Go Dolls. En de volgende is Allison Morissette. Die heeft een nummer op deze soundtrack staan. Uninvited, wat volgens mij ook nog in aanmerking komt voor een prijs, een, een of andere award. En wat grappig is om te vertellen dat de producer van de filmmuziek, uh, ook de producer is van de Go-Go Dolls. En uh, Allison Morissette. En de, de, ja, het is altijd leuk als er een soundtrack uitkomt. En kort daarop komen bij zowel de Go-Go Dolls als Alison Morissette een nieuwe LP CD uit. Maar dit nummer is Alison Morissette Uninvited. MUZIEK like, yeah. crave but he Er zijn een aantal popnummers die in deze cd verwerkt zijn. Maar het is natuurlijk ook werk van Gabriel Jarat zelf. En daar gaan we nu wat van laten horen. Uh, bijvoorbeeld het nummer City of Angels. Nou, laat ik eerst een kort nummertje doen. Uh, an Angel bijvoorbeeld... Piano thema uh, City of Angels Gabriel Yeret tot slot maar ik die draaien we niet allemaal want dat is een een vrij lang nummer dus we doen een stukje City of Angels Thank you. dat zover deze mooie soundtrack van City of Angels van Gabriel Jaret. Maar dan gaan we verder met een andere film van Gabriel Jaret. En dat is de film Betty Blue. Een film uit volgens mij de tachtige jaren. En uh, ja, dat, dat was eigenlijk een film die door iedereen uh, zeer uh, gewaardeerd werd. Uh, er speelde daar een dame in, Beatrice Dahl. Die zag er bijzonder knap uit en die maakte diepe indruk op iedereen die dat zag en uh, ja, waar het verhaal over ging dat weet ik niet precies, ik zal het zo wel even uh, bekijken maar de muziek uit die film die was uh, prima Deluxe fantastico zou ik bijna zeggen en dat was ook weer muziek van die Gabriel Jared. en daarom een paar nummers uit deze mooie soundtrack van Betty Blue uh, het eerste nummer is Betty E. Zorg en ja dan uh, klinkt er een saxofoon met een beetje galm dat, dat is uh, ja, dat, dat geeft meteen de sfeer aan prachtig, komt ie Betty Blue. zo'n enkel blaasinstrument. Dat is vaak al meer dan genoeg om het beeld een dramatische lading te geven. En als er dan nog een mondharmonica bij komt, echt helemaal fantastisch. Uh, Betty, E zorg was dat. Uh, en dit is ook een mooie selve Betty. Bijzonder aan dit nummer is toch wel dat het begint met de twee hoofdfiguren uit de film Betty E. Zorg. Uh, die zitten samen achter de vleugel en Zorg speelt er een vrouw, melodietje, van, uh, uh, ja, op de piano. En uh, Betty die staat romantisch tegen Zorg aangeleund. en speelt met een vingertje telkens bij wijze van spreken een verkeerde noot in het intro. Maar eigenlijk klinkt het helemaal niet gek, dus een uh, uh, bijzonder nummer ook. En dan... C -C -F -F -M. Dat klopt, CFM Cinema. Een ander uh, nummer op deze soundtrack is uh, het nummertje Chili Concorde. Een gek nummer is dat. Het, het gitaargeluidje wat je hoort is niet een echte gitaar... maar het is een vrij uh, slecht gesampeld gitaartje... uit een uh, hele goedkope synthesizer. Dat te horen. Met de drums en de percussie... Is getracht een authentiek Braziliaans veertje neer te zetten. Maar het is echt zo amateuristisch gedaan. Dat ieder rechtgeaarde Braziliaan zich opdraait in zijn graf. Als hij dat zou horen. Het enige wat echt mooi klinkt is het uh, accordeon. Die speelt uh, vrij. Chili Concarde. Het laatste nummer wat ik van deze soundtrack draai is Le Petit Nicolas. En dat klinkt een beetje als een improvisatie van Frederic Chopin. Luister maar. Le Petit Nicolas en dat allemaal uit de soundtrack Betty Blue. Zie je hem ergens liggen in de kringloop of waar oh, dan ook? Neem hem mee want alle nummers zijn top. Ja, dit was een uh, korte kennismaking met de soundtrack Betty Blue, uh, Gabriel Jaret. Uh, prachtige soundtrack. Uh, zeer de moeite waard. Komen we toch bij een ander genre zo in deze meidagen? Dan komen we toch bij het verhaal, de oorlogsfilm. En de, ik zag van het weekend dat er een film was van Tarantino, Inglorious Bastards. En daar zit ook aardige muziek in. Eens Even kijken of ik daar iets van kan vinden in de gauwigheid. Inglorious Bastards. Oh ja, hier. Ken nummertje dit. Is de muziek in de Tarantino-films altijd uh, bijzonder. Ook dit nummer dit is een bekend nummer van. Uh, ik dacht dat het van uh, Charles Bernstein was, en dit heet uh, White Lightning. Dringende tonen van Ennio Morricone. En dit nummer heet uh, Rabia e Tarantella. Uh, ja, fascinerende muziek uh, door de, de herhaling natuurlijk. Uh, in Glorious Bastards is een van de films die altijd uh, gewaardeerd wordt... met vijf sterren, dus het maximaal haalbare. Uh, volgens mij staat hij in de top 250 aller tijden van films... op de 50ste, of in de buurt van de 50ste plaats. In het door Duitsers bezette Frankrijk is Sociana Dreyfus... Getuigen van de brute moord op haar familie onder leiding van de Nazi-kolonel Hans Landa, gespeeld door Christophe Waltz. Ze weet maar net ontsnappen en vlucht naar Parijs waar ze een nieuwe identiteit aanneemt en een filmtheater gaat runnen. Ondertussen ergens anders in Frankrijk neemt een Joodse groep soldaten onder leiding van Lieutenant Aldo Rain wraak op de Nazis, de groep die de vijand bekend staat bekend als de Bastards. Ze zaaien angst door Nazis op brute wijze te uh, vermoorden. Met hulp van de Duitse actrice Bridget von Hammersmark eh, ondernemen ze een missie om de leiders van het derde rijk uit te schakelen bij een Duitse filmpremière in het filmtheater van Josana Dreyfus, waar Shoshanna het zelf ook probeert om dat iets daar te gaan doen. Eh, prachtige film, nou als je hem nog nooit gezien hebt, bekijk hem dan nog een keer. En wie weet wordt hij wel weer herhaald, want hij is volgens mij heel vaak op televisie. Een vijf sterren film met een fascinerende soundtrack, en dat kan ik... Een vijfsterrenfilm. Dat gaat ook voor Saving Private Ryan. Muziek van John Willems. Dat is de laatste. Tot aan de klok van tien. Uh, je hebt geluisterd naar het eerste uur. Mooie muziek van Gabriel Yared, City of Angels. En Betty Blue. En Inglorious Bastards natuurlijk. En we gaan eruit met Saving Private Ryan.